8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De stad Austin in Texas is in een band van bompakketjes. En alle stembureaus in Nederland zijn nu open. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Sinds half acht kan er in heel het land worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op een aantal treinstations kon al eerder worden gestemd. Zo stemde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vanochtend om half zeven al op Amsterdam Centraal. Vandaag is ook het referendum over de inlichtingenwet. En in een debat bij Nieuwsuur zeiden VVD-leider Rutte en CDA-leider Buma dat er veel valse informatie wordt verspreid. Buma vindt de wet nodig om bij een dreiging een speld in een hooiberg te vinden. Een SP-leider Marijnissen zegt dat de wet de hooiberg juist groter maakt. De stembureaus gaan om negen uur vanavond dicht. Facebook voelt zich bedrogen door het bedrijf Cambridge Analytica... dat de persoonlijke gegevens van zo'n 50 miljoen Facebook-gebruikers wist te bemachtigen. Facebook is boos en wil de persoonlijke gegevens van mensen beter gaan beschermen. Door het schandaal is Facebook op de Amerikaanse beurs in twee dagen tijd... tientallen miljarden dollars minder waard geworden. Verder wil het Britse Lagerhuis, dat topman Mark Zuckerberg... uitleg komt geven over het gebruik van privégegevens. En in de VS wordt onderzocht of Facebook privacywetten heeft overtreden. De president van Myanmar, Tin Yao, stapt onverwacht op. Op Facebook schrijft hij dat hij rust nodig heeft. De 71-jarige Tin Yao was nog maar twee jaar in functie. Hij was de eerste niet-militaire president... van het Zuidoost-Aziatische land in ruim een halve eeuw. Het presidentschap in Myanmar is een ceremoniële functie. De echte leiding in het land is in handen van Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi... De politie in de Amerikaanse stad Austin heeft een pakketje onderschept waarin een bom zat. Het explosief is door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Het pakje lag in een distributiecentrum van couriersbedrijf FedEx. Austin wordt al weken geteisterd door een bommenlegger... die op verschillende plekken in de stad explosieven heeft laten afgaan. Twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen en vier mensen zijn gewond geraakt. Brazilië wil nog dit jaar 78 miljoen mensen inenten tegen gele koorts. Het is een extra maatregel in een poging om de gele koortsuitbraak in het land te bestrijden. Sinds juli zijn al zeker 300 mensen overleden aan de ziekte. In januari liep ook een Nederlander gele koorts op tijdens een bezoek aan Brazilië. Hij is inmiddels wel weer beter. Gele koorts wordt verspreid door dezelfde muggensoort... die ook andere tropische ziekten zoals dengue en zika verspreidt. En in natuurgebied de Grote Peel op de grens van Limburg en Noord-Brabant... heeft gisteravond brand gewoed. Een gebied van ongeveer drie voetbalvelden groot stond in brand. Eerder deze maand waren er enkele kilometers verderop... in natuurgebied de Durnse Peel ook al branden. En de brandweer denkt dat die branden zijn aangestoken. Of de brand in de Grote Peel ook aangestoken is, is nog niet bekend. Het weer in het oosten nog kans op mist. Het kan ook nog glad zijn. Verder zon en wolken en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt ongeveer 7 graden vandaag. Morgen regen en ook een graad of 7. ANBB Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Het is een normale ochtendspits voor de woensdag. En dat betekent dat er niet al te veel uitschieters zijn. De meeste files leveren zo'n 5 à 10 minuten extra reistijd op. Een paar uitzonderingen zien we wel. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Reken op een half uur extra reistijd tussen Borne West en de afrit Lochem in 12 Kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij zoetebouwde Rijndijk, 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. A7 Herenveen richting Groningen tussen Leek en knopend Julianaplein, 7 kilometer met een half uur vertraging. En dat komt door een stilgevallen auto.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 En dat vanaf het lage bedrag van maar 199 euro per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Easy. Jij rijdt dus gewoon een Volkswagen dit voorjaar. Alleen tanken moet je zelf doen. Maar ja, ook dat is easy. Kijk snel op Volkswagen.nl, want op is op. HP De Stijl. Nu gratis bij HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal.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 verkiezingsdag, gemeenteraadsverkiezingen. En Mark Hamer, die, die gaat de hele dag op pad, langs allerlei verkiezingsbureaus. Ik heb de lijst er even bij gepakt, want er ja, is natuurlijk een heel strak schema voor. Even kijken. Je ja, moet nu zijn oh, op oh. stembureau 94 Arnhem-Zuid. Is dat gelukt? Dat is correct. Is geheel correct. En die zit in, precies in de hoek. Want het is één gebouw van de Madelief, Basisschool. Een, al, een basisschool van algemeen bijzonder onderwijs. En bij de evangelische basisschool De Rank. Uh, en ja, ik ga wel eens even naar binnen. binnen. staat trouwens wel een mooi bordje hier op de deur. Houd de kou buiten de deur. SVP sluiten. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. een pinnen. Weer een tussendeurtje. En daar zitten de mensen van het stembureau. De hokjes staan rechts. Maar de mensen van het stembureau, nou, die, die, die zitten niet, niet achter hun tafel. Want nog uh, heel druk is het niet. Uh, de voorzitter van het stembureau, Fred van de Ven. Ja. Heel druk is het nog niet, hè? Nee, nou, we hebben er inmiddels negen gehad. Het is uh, vijf over acht. Nou, ik was net op het centraal station. Daar uh, was er in uh, drie minuten de eerste acht mensen binnen. Ja, maar hier is de school ook nog niet begonnen. Nee. Het is nog vrij vroeg. Dus ja, we verwachten rond half negen dat de eerste grotere club met stemmers aanwezig gaan komen. Ja, hoe, hoe doet hij dat hier? Want er komen dan ouders met kinderen binnen. Uh, mogen die kinderen mee het stembokje in? Nee, zeker niet. Oh. Nee. nee, tenzij ze erg klein zijn... en uh, ze nog niet kunnen zien wat er, wat er gebeurt. Of althans niet het besef hebben. Maar als ze één op besef hebben, nee, dan vinden we het niet goed... dat ze meegaan het stembokje Ik weet wel dat ik als kind het juist hartstikke leuk vond... Dat ik, mocht ik het zelfs vaak zelfs de stem uitbrengen. Ja. Zo ben ik met de democratie in aanraking gekomen. Nou, tegenwoordig kan dat niet meer. Nee, hè? nee, nee, nee. we zien daar echt op toe. Wat is nou eigenlijk het bezwaar daartegen? Ja, wat is het bezwaar? De, de, de kieswet geeft aan dat er... Ja, we hebben een kiesgeheim... En een, een, een, een, ja, een, een, ja, dat mensen dus niet uh, geacht worden met meerdere mensen het hokje in te gaan. Kijk, ja, en voor wat betreft kinderen... ja, we moeten daar altijd een beetje in middelen. En als kinderen klein genoeg zijn, dan, uh, ja, okay, dan kan het, hè, zoals ik net al aangaf... Ja. Maar, eh, ja. we kunnen De ouders niet meer gechanteerd worden... met de verkeerde stem die ze uitgebracht ja, hebben. Dat, dat, ja, dat, dat zou kunnen. Ja, dat, dat zou zomaar zo, zo, zo kunnen. kunnen gebeuren. Ja, het is hier nog wel best rustig in het, uh, uh, ja, in het stemlokaal. Ik zie inderdaad een stapeltje liggen. Alle papieren, de stembiljetten keurig uh, op een stapel. Uh, en, en natuurlijk het referendum. Ja, ja, dat, uh, twee ja. stembussen inderdaad Precies. in de hokjes. Nou, ja, we wachten hier nog af. Kom, komen vast nog wel zometeen veel meer mensen hier naar binnen. Mark Hamer in Arnhem-Zuid. Dan naar Austin, de hoofdstad van Texas. Die stad is in de ban van bompakketjes. Exploderende pakjes die bij schijnbaar willekeurige adressen worden bezorgd... hebben deze maand al twee levens geëist en vier mensen zijn intussen gewond geraakt. De Amerikaanse koeriersdienst FedEx komt nu met maatregelen... Alle pakketjes die via het distributiecentrum in Texas worden verstuurd... die zullen worden gescreend. Vannacht werd in dat distributiecentrum nog een bompakketje... van de seriebommenlegger, zoals die al wordt genoemd, onderschept. Vanochtend vroeg had ik contact met Mariette Hummel... is journalist, woont in Austin, Texas. En ik vroeg haar wat het laatste nieuws is. Nou, ik zit eigenlijk nu het nieuws te kijken. En ik, ik hoor namelijk helikopters die hier rondcirkelen. En ik hoor nu dat in een buitenwijk hier bij Austin... mensen zijn gevraagd om binnen te blijven. Mensen die hebben een melding gekregen op hun telefoon en, en van de politie... dat ze binnen moeten blijven. Nou kan dat natuurlijk iets niet gerelateerd zijn... of het is weer een vals alarm. Maar dat laat je zien hoe iedereen hier echt on edges... Um, in deze stad en eromheen. Er is echt paniek? Ik zou niet zeggen paniek. Ik denk dat wat heel interessant is... is dat mensen vooral heel erg um, opmerkzaam zijn. Ze zijn heel erg, uh, te letten heel erg op... Iedereen kijkt uit, maar ik denk dat met uh, de willekeur van de bommenlegger... zoals, dat, uh, zoals we dat nu zien, dat, dat mensen toch steeds ongeruster worden. En dat, dat zien we nu wel gebeuren. En, en u zelf, bent u bang? Ik ben niet bang, maar ik merk wel dat ik steeds meer uitkijk. Vanmorgen toen uh, rende mijn zoontje de voordeur uit naar de auto. En toen heb ik hem heel snel teruggeroepen, want ik dacht... ja, ik weet niet wat daar ligt, wat er is. Het was... De laatste bom uh, die, die afging hier in Aston was met een uh, zogenoemde tripwire. Dus een, uh, een doorzichtig draadje over de weg heen. En zo ging die af. Dus, uh, dus iedereen die, die, die kijkt nu naar alles. We, we kijken naar pakketjes die worden bezorgd. Van, Vanmiddag uh, stuurde mijn man mijn, telefo mijn uh, een foto van een pakketje dat bij onze voordeur lag. En hij zei, heb jij dit besteld? Dus, uh, dus ja, we zijn allemaal wel, uh, wel ongerust en, ja. uh, en meer oplettend dan normaal. En intussen staat de politie natuurlijk ook voor een raadsel. Want ja, wie zit hier achter? Wat, wat, wat voor geruchten gaan er rond eigenlijk? Het is heel onduidelijk op dit moment. Um, het laatste wat we weten is dat uh, deze persoon pakketjes heeft gestuurd via FedEx. Nou, Zo'n FedEx winkel die, is, uh, die heeft bewakingscamera's overal. Dus we denken nu dat ze, dat ze beelden hebben van deze persoon. Maar, maar we hebben niet gehoord dat, uh, dat ze hem op het spoor zijn. Dus, uh, dus er zijn van allerlei soorten theorieën. Um, ze hebben het erover dat eerst dachten we dat het echt een, een hate crime was. Dat het uh, gericht was op, uh, op minderheden. En, uh, en nu lijkt het heel willekeurig. En dan heb je die pakketjes die worden verstuurd. Dus, uh, dus het lijkt wel alsof hij ons op een waalspoor wil brengen. En, uh, en ons allemaal bang wil houden. En dat, dat is een beetje het gevoel dat iedereen nu krijgt. Ja. En, en intussen is, is de dader of de daders zijn nog niet uh, uh, gepakt. Um, en, en ja, is men, is men waakzaam? U zegt nou, er is nog geen paniek in, in Austin. Er worden nog wel gewoon pakketjes bezorgd, kennelijk. Ja, we, we, mensen hier houden er heel erg van om online te winkelen. En dat gebeurt nog steeds. Ja. Dus, uh, maar ik, ik heb ook, toen ik een pakketje deze week kreeg, heb ik eerst heel voorzichtig er tegen geschopt. Wat natuurlijk ook uh, nergens op staat. Want als je er tegenaan komt en het gaat af, dan gaat het toch af. Ja. Maar het laat een beetje zien hoe we, hoe we wel nog doorgaan met ons leven... Maar, maar voorzichtiger. Mariette Hummel, dus journalist woonachtig in Austin, Texas. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De Britse zender Channel 4 zond gisteravond meer geheime opnamen uit die gemaakt werden van een ontmoeting met het bedrijf Cambridge Analytica. Daarin scheppen medewerkers op dat het bedrijf essentieel is geweest bij de verkiezing van Donald Trump, onder meer door aanvallen op Hillary Clinton in talloze niet traceerbare advertenties buiten de officiële campagne om. Campaigns are normally subject to limits about how much money they can raise, whereas outside groups can raise an unlimited amount. Dus so de campagne zal hun finite resources gebruiken voor dingen zoals persuadering en mobilisatie. En dan leveren ze de air, of zoals ze het noemen, naar andere affiliële groepen. Volgens Channel 4 heeft Cambridge Analytica in die campagneactiviteiten voor Trump mogelijk de wet overtreden. Binnen het ministerie van Sociale Zaken wordt gekeken... of de AOW-leeftijd misschien toch minder snel kan worden verhoogd. Volgens de Telegraaf hoopt het ministerie zo de vakbonden te verleiden... om akkoord te gaan met een nieuw pensioenstelsel. Maar het kabinet is minder enthousiast over het tornen aan de AOW-leeftijd... omdat dat meer dan een miljard euro zou kosten. In België dreigt een politieke crisis vanwege onduidelijkheid over hoe snel de oude F-16 straaljagers moeten worden vervangen. Dat meldt de VRT. Volgens voorzitter John Krombes van oppositiepartij SPA gaf defensieminister Steven van de Put onjuiste informatie. Hij zegt 2023 zijn ze versleten, er zijn geen studies, we zwijgen erover, we doen door, we gaan voor de bestelling. Wij komen met dat dossier van. vanmorgen, wat zou er eigenlijk gebeurd zijn... hadden onze medewerkers niet aan al die informatie geraakt die aantonen... dat de vragen? legertop in detail wist dat die F-16-s konden verlengd worden. En moeten ze dat, dat daarom doen? Nee, heeft waarom mag het publiek u, dat niet ja. weten? En minister Van de Put zegt dat de legertop informatie voor hem heeft achtergehouden. En meerdere campagne-initiatieven voor het referendum over de inlichtingenwet kregen 10.000 euro subsidie, maar bereikten nauwelijks kiezers, meldt de Telegraaf. Op bijeenkomsten in Den Haag en Amsterdam kwamen maar 15 en 7 mensen af, terwijl die initiatieven wel ieder 50.000 euro subsidie kregen. De referendumcommissie zegt dat dat geld mogelijk terugbetaald moet worden. De vorige keer hebben we ongeveer een derde teruggevorderd, zegt de commissie. Maar we kunnen natuurlijk niet het bezoek van elke bijeenkomst nauwkeurig controleren. Dan de verkeersinformatie Wijnand Vaan. Normale ochtendspits, maar met wel veel vertraging op de A7 Heerenveen richting Groningen. Daar staat tussen Leek en Knoop en Julianaplein 7 kilometer verder met drie kwartier op onthoud. En de oorzaak is een ongeluk. Het is kwart over acht. Bij de brandweer Amsterdam-Amsterdam is bijna 4 miljoen euro onterecht uitgekeerd aan personeel. Dat blijkt uit een onderzoek. Dat onderzoek is in handen van het AD. Die schrijven er vanochtend ook over, voorpagina. Dat geld is vooral opgegaan aan vroegpensioen van brandweerlieden. En dat gebeurde ten onrechte. Ook kregen leden van de ondernemingsraad ten onrechte toelagen toegekend. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Veiligheidsregio amsterdam amsterdam en burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen is daar de voorzitter van. Meneer Eenhoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat dat misbruik van deze regeling? Ja. Het heeft twee oorzaken. De ene oorzaak is de complexiteit van uh, deze regeling van het vroeg functioneel uh, leeftijdsomslag. En de tweede oorzaak is dat er binnen de brandweer in Amsterdam, Amsterdam, een, een soort van, zal ik maar zeggen, familiecultuur is. Waarmee men elkaar uh, toeschuift, afdekt, uh, met elkaar een soort van gesloten gemeenschap vormt. Uh, waar uh, ja, de signalen van de buitenwereld, hoe je dit soort dingen correct hoort te doen, uh, niet uh, doordringen. Dus met andere woorden, uh, ja, dat, dat, dat zoiets ontstaat ja. en heel lang heeft kunnen bestaan... heeft met een, zeg maar een soort van familiecultuur te maken maar, bij de brandweer. Maar die regeling voor dat vroegpensioen, uh, was die dan specifiek voor de brandweer... of, of geldt die ook voor andere diensten? Nee, specifiek voor de brandweer in de CAO is opgenomen een vroegpensioenregeling. Die vroegpensioenregeling die is aan zeer strenge regels onderworpen. Dus je hebt gewoon een aantal dienstjaren nodig om er voor een aanmerking te komen. Die aanvullingen zijn precies geregeld. En daar is dus met grote regelmaat, zoals u al zei... Uh, van afgeweken, uh, daar is heel soepel mee omgegaan. Dat heeft jaren geduurd. Daar is uh, niet op een goede manier uh, op gelet. Uh, ja, dat, nieuwe... dat, be dat begrijp ik ook. Er is een klokkenluider geweest die dit al meerdere keren heeft aangekaart... bij de vorige uh, commandant brandweercommandant. Uh, die heeft er niks mee gedaan. De huidige brandweercommandant heeft dit onderzoek gelast. Ja, de huidige brandweercommandant en het uh, huidige bestuur... Uh, staan uh, uh, op heel duidelijk op de lijn... Uh, het moet afgelopen zijn met de zaken uit het verleden. We moeten op een andere manier de brandweer organiseren. Zodanig dat daarmee de veiligheid voor de Amsterdammers... en de mensen in Amsterdam wordt verhoogd. Uh, dat betekent dat we op een andere manier moeten gaan werken. Daar hoort niet meer bij dat je aan klusjes voor jezelf bezig bent in de brandweerkazerne en allerlei leuke dingen doet daar. Dan betekent dat veiligheid voor de mensen voorop staat. Uh, dat, uh, dat daar alles op gericht is, ook op het gebied van preventie. Dus we willen gewoon een andere cultuur bij de brandweer die daarop gericht is. En laten we zeggen, die. Uh, die wat ik zo net zei, familiecultuur eh, opschort. En daar is de heer Leen Schaap, de commandant... Eh, zeer intensief mee bezig. Die hebben we daar ook speciaal voor aangesteld. Eh, nu moet het dus afgelopen zijn. Bestuur staat daar vierkant achter. Eh, dus eh, ja, wij zijn stap voor stap bezig om dat op een goede manier te doen. Er zijn ook veel mensen, gelukkig bij de brandweer, die inzien... ja, dat moet anders, al die dingen uit het verleden, die gaan we oprollen. We gaan eh, de dingen die niet passen, die gaan we eh, nu... Uh, ja op een goede manier afronden en we gaan op een moderne manier werken... zoals dat bij de brandweer ook in Nederland in grote delen gebruikelijk is. Ja, ik, ik weet niet of de uitspraak van u is in het stuk... maar er wordt gesproken over een Sinterklaas... maar dat was dus eigenlijk die vorige brandweercommandant... die onderdeel uitmaakte van die familiecultuur, zoals u dat noemde... en die dat allemaal goed vond. Kan dat geld eigenlijk nog worden teruggevorderd? Ja, ik moet er nog even bij zeggen... Um, uh, de vorige commandant vond het wel goed. Het probleem is... Uh, de verhoudingen zijn zodanig scherp. Je moet wel een hele stevige commandant zijn... Uh, als uh, er een massaal blok is van, uh, van de ondernemingsraad... die zegt, blijf van onze, uh, onze ja, bevoor, bevoorrechte positie af. Uh, dus met andere woorden, we kunnen nu achteraf zeggen... hij had wat moeten doen, maar tegelijkertijd... Uh, het is buiten gewoon ingewikkeld, ja, en... dat je in zo'n cultuur zit. Nu gebeurt het wel bij. kennelijk. Ja, daarom, uh, daarom zijn we ook heel erg blij, en daarom hebben we ook leen schaap, de huidige commandant daar voor oh, aangesteld. Maar de, de vraag was: kunt u dat geld nog terugvorderen? Nee. Dat is dus het tweede deel van het antwoord. Nee, er is een goed onderzoek naar gedaan. We kunnen niet terugvorderen. We kunnen wel in de komende tijd uh, uh, dat voorkomen dat het nog gebeurt. Dus daar hebben we ook gisteren maatregelen genomen in het bestuur... dat de herhaling niet meer kan. Uh, daar zijn we ook juridisch over geadviseerd. Maar helaas, we kunnen het niet terugnemen. Wat eenmaal is toegezegd, wat eenmaal uh, is uitgekeerd... heeft uh, juridische grondslag. Dus dat kunnen we niet terughalen. Maar, nou gaat dit over de situatie dus bij de... Regio Amsterdam-Amsterland. Ja. Is het aannemelijk dat dit ook op andere plaatsen nog speelt dan? Ja, gezien de complexiteit. Dus dan heb ik het even niet over die familiecultuur... maar over de complexiteit. Is het niet onwaarschijnlijk dat de FLO-regeling... zoals die heet, dus de regeling voor vroeg pensioen euh, op, op nou, meerdere plekken in het land niet correct is toegepast. Het zou me niet verbazen dat dat op meerdere plekken is gebeurd. Vaak ook onbewust vanwege het feit dat het inderdaad zo'n ongelooflijk ingewikkelde regeling is. Dus daar zou ook naar gekeken moeten worden. Dus daarom stelt u dit onderzoek ook beschikbaar... zodat andere veiligheidsregio's daarmee aan de slag kunnen? Dat is precies de bedoeling. Ik denk dat we sowieso veel meer van elkaar moeten leren. Dus we hebben ook heel bewust besloten om dit onderzoek en andere ter beschikking te stellen. Ja. Dank voor uw reactie. Bas Eenhoorn is de burgemeester van Amsterdam en ook voorzitter van de Veiligheidsregio amsterdam amsterdam Ja, gemeenteraadsverkiezingen vandaag. We gaan weer naar Arnhem. Daar is Mark Hamer al de hele ochtend. Eerst op het NS-station, later in Arnhem-Zuid. Bij het stembureau ja? daar, nummer 94. Precies, en uh, ik sprak, uh, we spraken elkaar net. En toen sprak ik ook met de voorzitter van het stembureau. We staan hier op een stembureau, op, uh, ja, eigenlijk in het midden van twee scholen. Van de evangelische basisschool en van uh, de algemeen bijzondere uh, basisschool. Maar ja, toen we spraken met uh, de voorzitter van het stembureau... en dan zal je altijd zien, uh, kwamen er net geen ouders met kinderen uh, binnenlopen. Maar we waren ook niet uitgesproken, Jurgen, of ja hoor. Daar kwam de eerste stemmer. Ja, goedemorgen. Ja. Ja. Met uw kind mee. Ja, absoluut. Je zit hier op school? Nee, je zit er dat is een andere school? Net aan de overkant. Net aan de overkant, maar ik wil. Uh, maar ja. ...haar ook meenemen om uh, nou, dit proces uh, mee te laten maken. Is het de eerste keer dat ze het ziet? Uh, nee, het is niet de eerste keer dat ze het ziet. Vorig jaar natuurlijk al. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Want hoe oud is uw kind? Uh, ze is zes. Zes. Ja. Oh, dan gaan we even met de voorzitter van het uh, stem, uh, stembureau. Haar, haar, ki haar kind is zes. Mag die, uh, mag die mee? Nee, die mag, die mag niet de stemmokje. Die, nou, uh... die, die moet even wachten, maar dat, uh, dat kan ze best. Oh, dat bent u streng. Nou, dat valt wel mee. Maar als ja. ik zo zie... Nee, die, uh, die kan er al één op besef van hebben. Wat wat moeder gaat doen. Ja, ja. Wat vind je dat je mag zo het stemmen? je niet in. Leuk. Ja, wel leuk. Ja, vind je het niet erg dat je niet mee mag kijken met je moeder? Ja. Want waarom vindt u het belangrijk dat uw kind het zo meekrijgt? Ik vind het belangrijk om zelf te gaan stemmen. En uh, nou ja, ik vind het belangrijk dat zij het ook in ieder geval ziet. Dus uh, wij hebben het recht zeg maar, om te mogen stemmen. Dus uh, ja, zij mag ook deel zijn, onderdeel van zij, zeg maar, van het proces, dat we gaan stemmen. Daarom, voor, uh, voordat we naar school gaan, gaan we even stemmen. Ja. Was het lastig dit jaar? Uh, nee, ik vond het van niet. Nee. Hey. Ik heb de kieswijzer ingevuld en uh, dat heeft me wel een beetje geholpen... Uh, ja, welke kant ik... Uh... Op gaan ja, ja. Er is wel in Arnhem de laatste vier jaar wat gebeurt in de gemeenteraad. Er is een heel rapport geweest dat het er niet zo fris aan toe ging. Dat het er een beetje heftig aan toe ging in de gemeenteraad. Ja, dat Er zijn klopt. wat wethouders opgestapt. college is van samenstelling veranderd. Ja, dat klopt. Maar uh, nou ja, dit is, uh, nou ja, op deze manier kan ik wel mijn stem laten gelden. Dus uh, ja, juist daarom ga ik stemmen. Dat het misschien wel ietsje anders moet in ja, de raad. Dat hoop ik. Ja. Ja. Ja. Okay. Succes, ga je gang. Dank je. Ja, en daar ging deze mevrouw richting het, het stemhokje. Even alle papieren goed ingevuld. Fred van der Ven, voorzitter van het stembureau. Loopt het al wat, wat, wat drukker? Ja, de kinderen zijn wel binnen. Maar ik ja. zie de ouders nog niet komen. Nee, precies. De school gaat starten nu. Dus ja, kinderen zien we wel. Ik hoop straks dat de ouders ook nog even terugkomen... als ze ze hebben weggebracht om hier hun stem uit te brengen. Dus ze hebben nog de hele dag kan ook vanmiddag nog. tot vanavond negen uur. Dus ja, het is ruimte of tijd zat... Ja. Nou, we gaan het merken, hier ook in Arnhem, wat uiteindelijk van later vandaag de opkomst zal zijn. Mark Hamer was dat. Nu teruggedraaid uit 1981, level 42 in Love Games...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 Half negen, de hoofdpunten van het nieuws. De brandweer Amsterdam-Amstolland heeft jarenlang te veel extraatjes uitgekeerd aan het personeel. Het ging om bijna 4 miljoen euro aan vroegpensioen en toelagen van de ondernemingsraad. Dat blijkt uit onderzoek. Het misbruik van de gelden duurde 10 jaar. Dat komt volgens de voorzitter van de Veiligheidsregio doordat het ingewikkelde regelingen waren en door de gesloten cultuur bij de brandweer. De ouders van de twee Nederlandse militairen die tijdens een missie in Mali omkwamen... doen aangifte van dood door schuld tegen defensie. Ze willen dat de verantwoordelijken worden opgespoord... bevestigt hun advocaat na een artikel in de Volkskrant. De militairen kwamen twee jaar geleden om... tijdens een oefening met een granaat die ontplofte. Sinds half acht kan er in heel het land worden gestemd... voor de gemeenteraadsverkiezingen. En op een aantal treinstations kon al eerder worden gestemd. Vandaag is ook het referendum over de inlichtingenwet. De president van Myanmar, Tin Yao, stapt onverwacht op. Hij schrijft dat hij rust nodig heeft. De 71-jarige Tin Yao was de eerste niet-militaire president... van het Zuidoost-Aziatische land in ruim een halve eeuw. En Facebook voelt zich bedrogen door Cambridge Analytica. Dat schrijft het bedrijf in een verklaring. Cambridge Analytica wist de persoonlijke gegevens... van zo'n 50 miljoen Facebook-gebruikers te bemachtigen. En door die kwestie is Facebook op de Amerikaanse beurs... tientallen miljarden dollars minder waard geworden. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef met het verkiezingsweerbericht, Marco. Want uh, ja, dat weer speelt af en toe uh, een rol hè, bij de opkomst. Maar daarom hoeven we niet thuis te blijven vanwege het weer. Nee, het is niet echt heel spectaculair. Op dit moment is het nog wel uh, wat koud. Hier en daar vriest het ook. Er kan mist voorkomen. En plaatselijk gladheid is ook niet helemaal uitgesloten. Maar de temperatuur is ten opzichte van een uur geleden... alweer bijna 2 graden opgelopen. En dat betekent in dit tempo dat we binnen het uur overal boven nul zitten. Dan schijnt hier en daar de zon van het westen uitneemt wel de bewolking langzaam toe. En vooral vanmiddag kan er plaatselijk ook wat lichte regen of motregen vallen. Maar het zijn zeker geen grote hoeveelheden. Temperaturen wat aan de lage kant, dat is uh, jammer voor de tijd... Van het jaar 6 of 7 graden... en een overwegend matige wind uit het westen tot noordwesten. En de komende dagen... Ja, dat gaat wel het een en ander veranderen. Morgen is het 8 graden. We beginnen dan de dag met bewolking en ook wat regen. Die regen komt overigens al komende nacht het land binnen. dat betekent ook dat de temperaturen niet meer zo laag uitpakken. Morgen in de loop van de middag wordt het weer op veel plaatsen droog. Wolken houden de overhand. Die zien we vaak ook op de vrijdag. Dan wordt het 9 graden. En zaterdag kan het kwik boven de 10 graden uitkomen op 11 of 12 graden. Dan zien we ook weer af en toe de zon. Maar een enkele bui zaterdag is ook niet helemaal uitgesloten. Marco Verhoef, dankjewel. Wijnand Swaan nu. Met verkeersinformatie. Vrij normale ochtendspits voor de woensdag. Met hier en daar een wat opvallende file. Dus, zoals de vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Azenlo en de Afrit Reizen. Vijf kilometer met een half uur extra. De A4 richting Amsterdam. Er was een aanrijding in de dagelijkse file bij Zoetenwouderdorp. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Herenveen richting Groningen. Tussen het leek en knooppunt Julianaplein 7. Met ruim een uur vertraging. De oorzaak daar is een ongeluk. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Maarn en Knoop het Oude Rijn 12, voor het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Het Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen die dromen, zonder drempels. Want alle kinderen willen groeien.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 Zes minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks op deze zender Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Daarin natuurlijk ook Stand.nl. En Zeker. wij zijn benieuwd wat de stelling is. De stelling is stemmen is een democratische plicht. Ja, de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen neemt al jaren af. Vier jaar geleden was een laagde record 53,8 procent. In steeds meer gemeenten maakt nauwelijks de helft van de inwoners gebruik van dat stemrecht. En de redenen hoor je dan altijd. Het Vertrouwen in de lokale politiek neemt af. Het maakt toch niet uit wat ik stem. Nou, vandaag schijnt het zonnetje. En behalve voor de gemeenteraad kunnen we ons ook uitspreken voor of tegen die inlichtingenwet. Misschien helpt dat een beetje om de opkomstcijfers te verhogen. Feit blijft dat het stemrecht een van onze grootste... democratische verworvenheden is. En je zou zeggen, die moet je altijd serieus nemen. Vandaar de stelling dus, stemmen is een democratische plicht. 0800-1101 of stemmen kan via stam.nl. Joris van de Kerkhof die onderzoekt vanochtend... de gevolgen van de Zuiderzeewet. Die wet die werd 100 jaar geleden aangenomen door de Tweede Kamer. En dat betekende nogal wat... Uh, vooral voor Urk ook. De Zuiderzee werd natuurlijk ingepolderd. Veel gevolgen ook voor de werkgelegenheid, hè, Joris? Ja, en in eerste instantie dachten de mensen op Urk... dat die werkgelegenheid dood was. Dat er helemaal geen werkgelegenheid meer zou zijn. Maar wat was het gevolg, meneer Van den Berg? Het gevolg is, als onze voorvaderen, mijn voorvaderen... nu zagen wat dit tot gevolg had, dan zouden ze zeggen, jongen, jongen, wat heel in paniek geweest. Want het is toch allemaal goed gekomen. Ja. Jullie zijn gewoon heel rijk geworden op Urk? We zijn heel rijk geworden en heel Nederland is rijk geworden. Door Van de vis? Die, door die impoldering. Want in 1916 16 is eigenlijk uh, met, die met, met, met die overstroming, met die grote ramp... toen hebben de deskundigen gezegd, we gooien een dijk neer. Toen was de hele Zuiderzee-vloot, de visserij, die was in paniek... Alle avondjes dachten, nou, dit is het eind van de wereld. We mogen geen vis meer vangen. De vis komt niet meer terug. Dus dat heeft een hele strijd ontwikkeld. En nu, als je nu de rijkdom van de polder ziet... en de oogsten die binnenkomen en de werkgelegenheid... nou, eigenlijk gewoon... Nederland is een stukje rijker geworden ja. door die inpoldering. 1916, die overstroming. En dan, mag ik het zo zeggen, was het een godsgeschenk... dat uiteindelijk besloten werd om het in te polderen? Toen werd het door de visserij rond het Zuid de Zuiderzee... niet bekeken als een godsgeschenk. Toen werd het bekeken, dit gaat onze dood kosten. Toen in 1932 die dijk dicht was... Nou, toen kwam het ook echt moeilijk. De school kwam niet meer, de aaring kwam niet meer... de ansjovis kwam niet meer. Alle zoutwatervissen verdwenen. Dus toen moesten de mensen uitwijken naar de buitenkant. Veel vissersplaatsen zijn niet uitgeweken naar de buitenkant... Urk heeft en de buitenkant is de Noordzee dan? De Noordzee. Maar de Urk heeft, is naar buiten gegaan, de Noordzee. En dat is ook een hele rijke zee. Ja, toen kwam die oorlog ertussen. En toen net na de oorlog was het heel moeilijk. De schepen waren niet effectief genoeg en groot. U bent geboren in de oorlog. Wanneer ging u voor het eerst met uw vader mee op zee? Ik ben geboren in 1942. En ik ging in... 51 en 52, 9 en 10 leeftijd ging ik met mijn vader mee naar zee. Ik noem nu meneer van het Berg, maar zo heet u officieel. Maar zo wordt u niet genoemd. Juri van Vet is mijn naam. En waarom heet u dan anders? Nou, mijn moeder was een Fries. Kwam van de Lemmer. En die is om dezelfde reden is naar de buitenkant gegaan. Om daar de visserij met haar vader en, en haar broers te doen. Die woonden op Makkum. Dus net onder Afsluitdijk en daar gingen mijn groot grootvader en grootmoeder ook, gingen daar uh, wonen. En zo ben ik, is mijn moeder daar uh, opgepikt door mijn vader en mijn vader opgepikt door mijn moeder. Dus hier staat een halve urker een halve Vries. Ja, op het moment dat u zei, mijn moeder opgepikt door mijn vader... dacht ik er even snel, ik zeg er nog even bij... mijn vader ook opgepikt door mijn moeder. Uw verhaal staat op mijnzuiderzee.nl. Alle verhalen van hier worden opgenomen en gedocumenteerd. Er komt een, komt een boek van, van ook. En u vertelt uw verhaal ook uiteindelijk met... zoals ik het zo zie in ieder geval, met enorm veel trots. Ik ben van hier en dat mag iedereen weten. Ja, waarom niet... Ik, ik, ik, trots. Nou, ik ben trots. Ik ben dankbaar dat ik hier op deze leeftijd mag staan. Dankbaar dat mijn familie uh, uh. dingen uh, aangepakt heeft... om toch wat vroeger visten te hier. Waar wij nu staan, daar visten onze voorvaderen. En dat ik hier nu mag staan op een rijke landbouwgrond met een fantastische eigen cultuur... ontwikkeld door alle lagen vanuit Nederland. Uit Brabant, uit Zeeland, uit Friesland. Overal wonen hier mensen. Hier wonen eigenlijk de meest... dit is eigenlijk het meest ontwikkelde gebied van heel Nederland. En overal uit het land en met Urkers erbij. Ook dat een beetje. Oh ja, nou ja, we gaan niet te veel op Urk pogen, want Urk is gewoon de mooiste plaats van Nederland. Al wordt er een beetje links en rechts over ons geroddeld. En dat heeft te maken natuurlijk dat we... ja, toch een, een, sterk, een, een sterk christelijk imago op imagoburg hebben. En zo gauw als je dan buiten de boot valt... dan wordt dat extra natuurlijk benoemd. Ja, we gaan niet roddelen. Je zegt gewoon dat het mooi is en dan is het toch ja, mooi? het is, het, het is een, een, een plaats waar iedereen elkaar kent. En als de nood aan de man komt, staat iedereen ook zij en zij... Dat hebben we met de laatste rampen uh, altijd al meegemaakt. Nou, uw verhaal nu op de radio, uw urk nu op de radio... en uw verhalen zijn ook na te lezen. Mijnzuiderzee.nl. Dank u wel. Dank u wel. Joris van de Kerkhof was dat. zee voor het OV, dat is een kop in de Telegraaf vanochtend. In de krant wordt gemeld dat de reizigers het openbaar vervoer... een dikke voldoende geven. Het blijkt allemaal uit onderzoek van Crow... en het kennisplatform Verkeer en Vervoer... Het projectleider van het onderzoek is Gerard van Kesteren. Meneer van Kesteren, goedemorgen. Goedemorgen. Dat gaat toch een beetje in tegen het gevoel wat je dan hoort... of het gemoppen, wat je dan wel hoort over het openbaar vervoer. de cijfers zijn dus goed. De cijfers zijn al oh jaren eigenlijk goed... en die worden nog steeds elk jaar beter... En ja, als je eenmaal in het openbaar vervoer zit, dan is dat eigenlijk altijd best wel goed. Dat altijd. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel een onvoldoende geven, maar over het algemeen zijn dat cijfers goed en er zijn ook heel veel topscorers. Als je niet zo gebruik maakt van het openbaar vervoer, dan is het imago over het algemeen toch wat minder. Dat is misschien de reden. Hoe komt het? Hoe komt het? Nou, ik denk door een aantal uh, zaken. De betrouwbaarheid is de afgelopen jaren aanzienlijk uh, toegenomen... van het, uh, van het regionale openbaar vervoer. Uh, dat is onder andere uh, te danken aan de, de goede doorstroming op de weg... Ook met de goede doorstroming van, uh, van de reizigers in de, in de bussen en de trams. Omdat je met die overchipkaart natuurlijk maar weinig uh, handelingen hoeft te verrichten. Je hoeft niet meer een kaartje te kopen bij de chauffeur. Dus het oponthoud is, is, is gering. Dus dat, dat vinden mensen ook prettig. Dus die overchipkaart, dat heeft veel goed gebracht, begrijp ik? Dat heeft uh, veel, veel goed gebracht. Dat staat inmiddels op een, op een zeer hoog, uh, hoog cijfer. Hoger dan een acht. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en verder, ja, de betrouwbaarheid wordt ook natuurlijk door de chauffeurs goed in de gaten gehouden... dankzij uh, allerlei monitortjes op, de, op het dashboard. Nou, moeten we even één ding denk wel melden. De NS zit niet in deze cijfers. Dat klopt. De, uh, er zitten een paar NS-lijnen in die door de, de, door de provincies worden aangestuurd. Maar de, de, de grote NS -gebeuren, het grote NS-gebeuren, het railnet zit er niet in. Moet ik zeggen, nog niet in, want in 2018, dus nu op dit moment... Meten we dat wel. En zou dat dan wat uitmaken, denkt u, als die cijfers ook meegenomen worden? Uh, ja, ik, ik, ik vergelijk stiekem wel eens eventjes de regionale cijfers met die van NS. En ik denk dat uh, het bus- en metrovervoer er uh, ietsje beter uitkomt. Maar dat zal niet heel verschillen. Ik denk, uh, ja, we gaan het, we gaan het zien uh, aan het einde van, uh, van 2018. Is er eigenlijk een gemiddeld cijfer te noemen wat we met z'n allen vinden dan van het openbaar vervoer in Nederland? Uh, het, het gemiddelde cijfer is een 7,6. En uh, dat is best hoog. En als je gewoon kijkt naar wat in de afgelopen jaren is gebeurd... dan zie je in die 70 onderzoeksgebieden die we hebben... dat op dit moment uh, 47% van die onderzoeksgebieden een 7,7 of hoger scoren. We hadden dit jaar voor het eerst een 8,0 op een echte streekvervoerconcessie. Uh, concessie. Dat was bij Waterland, ten noorden van Amsterdam. Kijk aan. Nou. Um, volgend jaar ook de cijfers van de NS erbij. En dan eens kijken oh. hoe het dan zit. Dank voor de uitleg nu bij de cijfers. Het onderzoek dus van Crow een Kennisplatform Verkeer en Vervoer... over het openbaar vervoer in Nederland. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Ja, Trouw schrijft over een bijzondere opiniepeiling... voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zeist. Bakker Albert de Jong verkocht daar de afgelopen dagen petitvoer's met de kleuren en logo's van politieke partijen. En hij hield bij hoeveel daarvan werden verkocht. En op basis van deze zoete hapjespeiling zou de VVD vandaag winnen... gevolgd door GroenLinks en de ChristenUnie. Maar de bakker erkent ook wel dat het geen heel betrouwbare methode is. Zo bestelden de partijen zelf ook tientallen petit fours de Unie-Achterban koopt er extra veel omdat de bakker trouwstemmer is... en daarom wordt hem de extra omzet wel gegund. De vraag is al vaak opgeworpen, kan Melania Trump wel geloofwaardig een vuist maken tegen cyberpesten als haar eigen man, Donald Trump, regelmatig zelf mensen uitscheldt op zijn favoriete medium Twitter? De Amerikaanse first lady ontmoette gisteren topmensen van grote techbedrijven zoals Facebook, Google en Twitter in het Witte Huis om te praten over intimidatie op internet. En daarbij gaf ze toe dat ze de schijn in die zin tegen heeft, is te zien bij Politico. I'm well aware that people are skeptical of me discussing this topic. But it will not stop me from doing what I know is right. I'm here with one goal: helping children and our next generation. Ja, Melania Trump zegt dat ze ondanks de kritiek gewoon doorgaat. En Arjen Lubach, die grapte er al over in het veelgedeelde filmpje... America First, Netherlands Second. You've got the Trump Towers, we've got Lee Towers. We'd <tied> love We to in your <tied> Ja, en die Lee Towers, die staan er nu ook daadwerkelijk. Twee woontorens in Rotterdam hebben een nieuwe naam gekregen. De Lee Towers dus. En dat meldt RTV Rijnmond. En de Rotterdamse zanger vindt dat natuurlijk een hele eer. Ik ben een meer dan bevoerig mens... Ik heb uh, alle onderscheidingen van, uh, van de gemeente Rotterdam gekregen. Maar dit vind ik weer, weer, weer een, uh, een kerst op de taart, zal ik maar zeggen. Ik kijk even op de kalender. Het is geen 1 uh, april grap dit, hè? Nee, niet. Uh, anders ben ik erin getrapt. <lacht> <lacht> uh, in ieder geval in dat uh, voormalige kantoorpand komen... Onder meer 860 appartementen, 20 penthouses en een restaurant met rooftopbar. De Lee Towers dus in Rotterdam. Uh, hoe gaat het op de weg, Wijnand? Nou ja, de, het hoogtepunt van deze woensdagochtendspits hebben we wel gehad. Maar het aantal ongelukken is het afgelopen half uur juist wel toegenomen. Vooral rond Utrecht is het daardoor weer wat drukker dan normaal. Op de A1 vanuit Apeldoorn daar staat tussen Voorthuizen en Knoopend Hoevelaken... 9 kilometer file met een half uur op onthoud. Alleen de vluchtstrook is open na een botsing met een vrachtwagen. Op de A7 van Heerenvee naar Groningen. Nog ruim een uur vertraging voor Groningen. En op de A12 van Arnhem naar Den Haag... 13 kilometer file voor Knoopend Oude Rijn na een ongeluk... Maar de rijbaan is daar weer vrij. Toepasselijk vandaag, teruggedraaid uit de jaren 80, hier is de groep Arcadia met Election Day. Misschien dit lijkt het wel heel erg veel op Duran Duran. Nou, Dat is niet helemaal raar gedacht, want het zijn uh, drie mensen... die een soort hobbyprojectje erbij hadden. en Dat heette dus Arcadia Election Day in uh, 1985. Het is uh, acht minuten voor negen. Vandaag laten 25 ouders een tatoeage zetten in Woerden. Allemaal dezelfde, omdat zij trots zijn op hun kind... met het syndroom van Down en op zichzelf. Ilona Pfaff, goedemorgen. Een hele goede morgen. U bent een van die ouders, ook de bedenker eigenlijk van deze actie. Uh, drie pijltjes hè, worden er geloof ik op de pols getatoeëerd. Ja, dat klopt helemaal, inderdaad. Uh, die uh, pijltjes die staan eigenlijk uh, voor de drie uh, chromosomen op de 21ste... Uh, die uh, de mensen met Down-syndroom hebben. Dus wij hebben er twee en hun hebben er drie. En, en hoe bent u op dit idee gekomen om dit te doen? Uh, nou, het idee uh, bestond al in Amerika en Canada. En de beheerster van een Facebookgroep, waar ik lid van ben... die had dat bericht gedeeld. En ik vond het eigenlijk zo'n ontzettend mooi initiatief... dat ik dat heel graag hier in Nederland ook op wilde zetten. En zo is dat eigenlijk uh, begonnen. En u hebt zelf een dochter in met het syndroom van Down? Ja, dat klopt. Ja. Vera? Een dochter van Vera, van 12. En... Uh, ja, dat, het lag zo, uh, of lag, ligt dicht bij mijn hart. Dat ik zoiets had, ja, dit, dit gaan we doen. Want wat wilt u ermee zeggen eigenlijk? Uh, wat wil ik ermee zeggen? Ja, ik wil uitstralen natuurlijk dat we heel trots zijn. Uh, de verbondenheid, de kracht uh, die we hebben met elkaar. Uh, ja, dat eigenlijk vooral. Vooral trots, kracht en verbondenheid. En waarom is dat nodig nu, vindt u? Um, nou, sowieso uh, denk ik gewoon ook voor jezelf. Hè? Toch uh, benadrukken dat je um, samen sterk staat. Um, ja, je krijgt eigenlijk nooit hè, meer dan je kan. Um, waarom is het nodig? Ja, maar is het, ook een, het is ook een verbondenheid dus met ouders die uh, nou ja, in hetzelfde schuitje zitten... Uh, en allemaal weten ja. dat het behoorlijk pittig is om, om uh, zo'n kind op te voeden. Ja, klopt. En uh, tuurlijk is dat voor uh, ieder persoonlijk uh, verschillend. Um, je hebt uh, he, de Downsyndroom in uh, verschillende gradaties. De ene he, is toch net even iets, iets uh, sneller... en he, zit wat hoger qua, qua IQ als de ander en qua ontwikkeling. Um, maar uiteindelijk uh, ja, sta je wel uh, in hetzelfde schuisje. Zeg maar. Je komt dezelfde problemen tegen... Uh, qua onderwijs... qua aanvragen, indicaties... Uh, ja, eigenlijk van... ja, wat is nou echt de juiste weg... voor mijn kind? Er is de laatste tijd ook wel veel aandacht geweest... Hè, voor, voor uh, mensen met syndroom van Down... ook een aantal tv-programma's die erover gingen. Wat, wat vond u ervan? Van al die... Geweldig. Ja? Ja, ja, ik vind het echt geweldig. Ik vind het zo mooi... Uh, om te zien... Uh, ja, dat hun ook de ruimte krijgen. En... Ja, je ziet je eigenlijk alleen maar genieten. En dat vind ik echt... Uh, ja, ik vind het heel mooi. Ja. Heeft, heeft Vera ja. het, het al gezien wat, wat er op uw pols komt, of niet? Uh, ze heeft het wel gezien. Alleen uh, ja, beseft ze dat uh, niet zo goed. Vera is twaalf, maar zit qua ontwikkeling op ongeveer drie jaar. Um, ja, ze zal tegen mij zeggen als ze vanmiddag uh, de tatoeage ziet dat ze het heel mooi vindt. Dat ze leert op. alles op. Ja, ja. Dat, uh, ja, dat zal ze vooral ja. zeggen van... oh, mooi. En, uh, ja. Nog wel even pijn ja. leiden, hè? Nou, valt wel mee, hoor. <laughs> dat, uh, oh, u heeft al, u heeft al meer uh, tattoos laten zetten. Uh, ja, ik heb... Oh, okay. Inderdaad, eentje op mijn arm. Dat symboliseert ook eigenlijk uh, mijn dochter. Het is een, een, een veer. Ja. En we noemen Vera heel vaak uh, veertje. Ja, ja, ja. Dus het is een veertje op mijn arm met de letters van de andere kinderen er ook bij. Want Vera is namelijk ook een tweelingbroertje. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, bedankt voor het verhaal, mevrouw Pfaf. Uh, met 25 ouders dus laat zij een tatoeage zetten in Woerden vandaag. Omdat ze trots zijn op hun kind. Uh. En Theo Radio 1. Ik dacht dat u begaan was met de zeehond. Ja, dat klopt. Waarom wilt u dan ziek, zwak en misselijk blijven redden... als dat slecht is voor de rest van de populatie? Elke ochtend tussen half twaalf en twaalf... Sven Kokkelman met één op één. Ik vind dat deze commissie oneigenlijk gebruik maakt van de wetenschap. Maar u weet nog helemaal niet wat ze gaan zeggen? Eén gast, één interviewer en alle vragen die gesteld moeten worden. Kan het ook niet zijn dat u er zelf naast zit inmiddels... en dat u bent blijven hangen in een achtergehaalde groef? Ach, lieve jongen, ik vind jou wel aardig... maar ik ben ook altijd een beetje bang voor u. Zometeen.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 Bestel nu je kozijnen en deuren bij je profel Expert en profiteer van 10% korting. Kijk op profel.nl. Profel. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. NTO Radio 1.